Van 10 uur. In een vluchtelingenkamp in Nijmegen hebben leden van een slapende cel van Islamitische Staat gezeten. Dat heeft een overgelopen jihadist gezegd tegen de Franse politie. De IS-leden in Nijmegen maakten deel uit van een grotere groep terreurverdachten... van wie er vorige week drie werden opgepakt... omdat ze een aanslag in Düsseldorf zouden beramen. Volgens de overgelopen djihadist bestaat de groep uit twintig mannen... die verdeeld over Nijmegen en Düsseldorf klaarstonden... om in opdracht van IS binnen 24 uur een aanslag te kunnen plegen. Het aantal doden van de aanslag op een bus met politiemensen... in het centrum van Istanbul vanochtend is opgelopen tot zeker elf. zijn zijn tientallen gewonden... Turkse media melden dat een autobom op afstand tot ontploffing werd gebracht op het moment dat de bus langs reed. De laatste tijd hebben Koerdische militanten, IS-strijders en extreem-linkse activisten aanslagen gepleegd in Turkije. Verantwoordelijkheid voor de aanslag van vanochtend is nog niet opgeëist. Defensie gaat opnieuw proberen om een rondvlucht boven Nederland te maken met de Joint Strike Fighter. Vorige week ging de rondvlucht niet door vanwege laaghangende bewolking. De F-35 stijgt tegen half drie op vanaf vliegbasis Leeuwarden. Staaljager vliegt op een hoogte van 400 meter. Bij de luchtmachtbasissen die die passeert zelfs nog lager. Ook is de vliegsnelheid relatief laag. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM is dit jaar gericht op kinderen met een longontsteking. Volgens het Rode Kruis worden jaarlijks wereldwijd ruim 900.000 kinderen getroffen door longontsteking. en sterft elke 35 seconden een kind aan deze ziekte. Het glazen huis van 3FM staat eind dit jaar in Breda. Het weer, zon schijnt geregeld, maar in het binnenland is er vanmiddag kans op een paar forse onweersbuien. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden in het noordwesten tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A2, vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Nieuwegein 5 kilometer. Vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2, bij Zalbommel 4 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug, 5 kilometer. Allemaal niet meer dan 5 minuten vertraging. Wel wat meer vertraging op de A27 van Gorkum naar Utrecht... bij Knopet Lunette 9 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Lekker begin van het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Dat tijdens CFM Race Radio. Joder, Poller Abdoel. Uit de jaren 90 was dat straight up. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, die uitstroom die is daadwerkelijk gestart uh, inmiddels, uh, Albert-Jan. Want we kunnen melden vanaf uh, de ANWB dat er op dit moment één file staat, uh, Zandvoort uit.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 Dat allemaal in het de derde uur van uw lokale zender ZFM en natuurlijk ook muziek. Hier is Kongs en Disco. Ook de single van Koens en 'This Girl. Jawel, zo dadelijk uh, uiteraard het uh, Formule 1 nieuws... in de pit reports bij CFM. We zeggen Salford een hele goede middag, geluk dat jullie allemaal luisteren. En hou de radio aan, hè. Tot aan vijf uur, Salford op zondag... met nu de single van hans Powers Poets' Sky on Fire... Een geweldig weekend hebben beleefd hier in Zalvoort tijdens de familiedagen driven bij Max Verstappen en dan, uh, ja, niet alleen uh, dat ze natuurlijk... maar we hadden ook uh, gisteravond een uh, feest in het centrum. Dancing in the race radio, pit report. Ja, nee, nee, nee, nee. We schakelen niet uh, weer live over naar het circuitpark... Zo voor van deze, maar wel naar de man die tegenover mij zit, de heer Vos. Het, uh, de race days zijn uh, net uh, bijna voorbij. De Race dagen driven by Max Verstappen. Of Max kijkt alweer vooruit naar volgende week zondag.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 Vanaf vrijdag tot en met zondag zo dadelijk 5 uur. Zalvoort op zondag het de derde en laatste uur. Met nog heel veel items. Dus lekker blijven luisteren. En deze van de Jonas Blue. We hadden een fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, we got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, we got nothing to lose. We hadden een fast car.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 Zeker, een fast car. Jawel. En uh, laten we hopen dat hij daar uh, volgende week in uh, Canada... heel veel succes mee gaat krijgen. Je hoort een uh, andere versie van uh, de zinger van Chrissy Chapman... Jonas Blue en uh, Dakota in de fast car. Acht minuten voor half vijf. Ja, kijk omhoog. Werd al gedraaid door Hans Wassenaar. Ik zat er, denk ik, wil eigenlijk Nick en Simon ook wel even draaien, Hans. Dus ja, ik heb uh, toch even een andere uh, vaste uitgekozen. Hier is pak maar mijn hand...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 Vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er aan de als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deeg.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 Ja, het hele weekend was het zonnetje lekker aan het schijnen. En dat tijdens de uh, familiedagen. driven bij uh, Max Verstappen. En sponsored bij uh, die grote supermarkt. Die uh, deze ook gebruikt in de laatste reclame. We wachten ze lang tot de zon gaat schijnen. En dan uh, snel een uh, barbecue te aansteken. Ja, heel Top. goed. Een place water over je kop krijgen. Maar goed. <laughs> nee, het was een, was een leuke reclame. Ja, toch? En, uh... e, nou, het is één uh, voor half vijf.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 About you now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 Want natuurlijk is de uitstroom inmiddels massaal begonnen, Albert-Jan. We hebben eerst de file op de zeeweg staan. We hebben het over uh, Zandvoort-Bloemendaal. Op dit moment twee kilometer. Dat is de N200. Dan gaan we naar de N201. Zalvoort salane staat vast tussen Bentveld en de Heemsteedse Dreef. Eveneens twee kilometer. Dat maakt een totaal van... <lacht> Tot <even lacht> al even. Vier. Vier kilometer. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd of dat nog zes gaat worden zo vlak voor vijf uur. Maar we houden het uit.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 ZANG En dan maar hopen dat de kerk al goed functioneert in de auto. Op dit moment in de file staat Sofot uit. Ja, op het 4 kilometer meldt de ANWB 2 om 2. Er staat 2 kilometer uh, ene weg, 2 kilometer op de andere weg. <laughs> Jawel, we houden het voor je in de gaten hier, hoor. De Quincy en Verlangen. Ja, op uh, Roland Garros zijn ze ook uh, druk aan het tennis met, uh, op die moment. Ja, toon. en uh, de eerste set ging met uh, 6-3 naar Andrew Murray. Maar Djokovic is boos geworden oh. en heeft zich hervonden... want de tweede set is uh, zojuist uh, afgelopen en die ging met 6-1 naar Djokovic Zo, dus echt boos geworden. Dus het wordt in ieder geval een 4-setter, dan wel een 5-setter. Dus uh, het einde van die wedstrijd gaan we niet meer meemaken. We in deze reguliere uitzending tot vijf uur. Maar goed, de spanning al om. En Djokovic heeft zichzelf hervonden in die tweede set... met de duidelijke cijfers 6-1 naar zich toe getrokken. Dus 3-6, 6-1. En uh, we staan nu klaar om de derde set te gaan beginnen. Breng mij gelijk even bij TC Zandvoort tegen Lemonias. Lemonias. Uh, daar staat formeel de stand nog op 1-1 op teletekst. Maar u hoort al van Joop van Ess De heren singles, die gaan vrij moeizaam voor Zandvoort.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 Could make you act cool. Kan je live meekijken tijdens het gedicht van de dag? Wat gaat er echt aankomen nu? Hè? Het is kwart voor vijf geworden. Het gedicht van de dag is vandaag Max. Natuurlijk, na dit fantastische Max Verstappen weekend. Op het circuitpark Zandvoort. En we denken nog even mee aan die mooie race in Barcelona van 15 mei. Ja, die gaan we nooit meer vergeten, die race.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 weer Heel lekker gaat met onze Max First Tappen. gaan we gaan weer eens even kijken naar de files, al voor het uit, maar eerst even een plaatje voor Max. Era Max, io tranquillo e mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità.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 van het gedicht van de dag, hoor. Omtien. Maar het was wel mooi. Bizar. Mooi, Bizar, Ja, Het gedicht uh, Max uh, zojuist. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, en dan gaan we weer eens even naar de filees kijken, hè. Ja, want uh, het begint uh, aardig vast te lopen. Zandvoort uit. We kunnen melden dat je op de cel uh, Celsiusstraat... al tien uh, minuten stilstaat. Je wordt toch gewoon niet tussengelaten, daar bij de rotonde? Nee, nee, nee. En dus dan, Dolly, uh, hou vol.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 Nou, heel veel uh, succes allemaal. Sterkte. Sterkte. Ja, je zou er maar in staan. I wil dance by water beneath the mexican sky. Drink some margaritas bij me in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 juist de, de verkeersinformatie, Albert-Jan. Ja. En dan tel ik je files nog even bij elkaar op. Want ja, jij zei van, nou, het gaat wel boven de 6 uitkomen. En ik zei, nee heel lang niet. Ja. <laughs> nou, toen werden er toch 9 uh, op dit moment. 9 kilometer file zandpoort uit. Dus de wegen staan uh, goed vast. Iedereen die op dit moment naar de radio uitluistert is. Dus heel veel sterkte.